Professor Diefstal liep in Leiden, de stad van de hoogleraren. Die dachten dat ze meer waren, zonder dat ze wisten van wat ze hoeveel misten. Liep in Leiden langs een mooie tuin met rozen. En hoewel die rozen daar onbewaakt en onbeschaamd stonden te pronken... En enkele prachtige exemplaren nog nat van de douw Ik mag wel zeggen op het geile af Uitdagend stonden te lonken Alsof ze zeggen wilden Alsof ze hem als ware smeekten Pluk mij, pluk mij, neem mij mee en hoewel professor Diefstal al geruime tijd zichzelf niet was Onder grote druk stond en geplaagd werd door een hardnekkige psychose En hoewel hij bovendien op weg was naar het academisch ziekenhuis U weet wel, achter het station naar een terminale patiënt Die juist zoveel van rozen hield die hij niet meer had kunnen krijgen Sorry, kopen in de winkel Heeft hij ze niet aangeraakt, heeft hij niets gedaan heeft hij die prachtig mooie rozen Keurig netjes laten staan Want, dacht professor Diefstal Stel je voor, ik schaam me dood Onbewaakte bloemen, nooit Al is de aandrang nog zo groot Dat doe je niet, dat kan toch niet Waar is de ethiek gebleven En daar heeft hij toen thuislug een boek Daar heeft hij toen thuisvlug een boek Over geschreven Professor Diefstal